Je zit naar uh, Eurostar Radio en ik ben DJ Jaap, nou, ook een zondagavond uh, vanaf 8 uur in de lucht tot uh, 10 uur en als het nou heel druk en gezellig wordt, dan gaan we door tot middernacht, maar we zullen zien, daar zit, uh, even kijken op de chat, of er nog iemand op de chat zit, ja, alleen ik, en op de Skype zit ook nog niemand, ja, misschien zijn er luisteraars, dus dat kan ik op dit moment niet zien. En als ik kan zien hoeveel luisteraars er zijn, maak je niet gerust. Ik weet niet wie het zijn. Dus uh, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Ik kan geen IP-adressen zien. En je mag gewoon skypen. Dat is uh, skype-adres uh, is dj.jaap. En dan kan je in de uitzending komen. En als je liever wilt chatten, kan dat ook. Dan ga je naar de chatroom van www.eurostarradio.nl en dan klik je linksboven op chatroom. En je hoeft geen wachtwoord in te voeren. En je kan gewoon met je nickname gewoon inloggen. En uh, oké, okay. nou. Uh, we gaan straks uh, wat muziek draaien en nou uh, ja, we kijken wel als er uh, nog mensen komen inloggen of uh, willen bellen. Dat mag allemaal, het hoeft niet als je er geen zin in hebt. Als je liever alleen wil luisteren, ja, kan dat ook. Het is je eigen keus. En we maken het lekker uh, gezellig vanavond. Het is vandaag zondagavond, 22 september 2013. En het is nu 4 minuten over 8. En dat is onze begintune van dit programma. En uh, dat is uh, plug and play van Dave Imbernan. Oké, okay, tot straks. Het is herfst op je radio. Je luistert naar Eurostar Radio. Ja mensen, ja, het is vandaag uh, herfst. Hè? Het is uh, vandaag begonnen, de 22. september. En uh, goed, nou, we hebben in ieder geval uh, hoeven met het weer niet te klagen. Want het is hier in ieder geval in de regio Den Haag droog gebleven tot nu toe. Een beetje bewolkt, maar het is niet echt koud. En uh, het schijnt zo tot en met dinsdag... Uh, Maximaal 20 graden te worden in een deel van ons land. Dus we mogen niet klagen. En uh, goed, nou, uh, ik heb er uh, net wat uh, op uh, lopen zoeken. En uh, ha, ik zocht er net wat op mijn herfstliedje. Dat is een Keltisch liedje. En uh, dat is heel toepasselijk. Het is een prachtig liedje. Is dat. Het is, uh, dat heet uh, Young Remained It: Met The Atom featuring Claudia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 The memory Ja, nou is dus dat was uh, weer een prachtig liedje van... Uh, Your, uh, Young Remained met Jotum, Fijtje en Claudia. Nou goed, het gaat over de ergens in ieder geval. Het is een, uh, een keltisch liedje, ik denk uit Ierland of zo. Dus, uh, en we hebben nogal wat liedjes uh, <tosses> met deze... Uh, ...met keltische invloed en zo. Dus uh, ja, het uh, schijnt heel erg populair te zijn hier in Nederland... Uh, het is uh, rustgevende muziek, hè? dus uh, af en toe draaien we ook wel, uh, wel wat stevigers, maar uh, ja, ik vind het toch wel, uh, wel leuk om dat soort muziek ook te draaien. Ik, ik hou er trouwens ook wel van, weet je wel. Dus uh, <tosses> dan die Keltische muziek. En, uh, <tosses> goed, <tosses> ja, wat is er de afgelopen uh, week gebeurd? Ja, uh, We hebben de demonstraties gehad uh, hier in Den Haag van de PVV. En uh, er waren ook 1500 uh, demonstranten, dat is niet veel moet ik zeggen. En uh, er waren wat opstootjes met linkse demonstranten in de binnenstad, dus niet, niet bij, uh, uh, bij de PVV wat, uh, wat eer, eerst beweerd werd. Maar, uh, maar goed, uh, we gaan hier geen politieke discussies houden verder. Ik bedoel, nou, bij de SP was er iets meer aanhang in, de, in Amsterdam, ik geloof 3000 mensen of zo ongeveer. Het is ook niet echt veel, moet ik zeggen. Dus ja, ik, uh, wij weten wat het is. Ons land is, is eigenlijk veel te veel verdeeld. Hè? En dat is uh, eigenlijk best wel jammer, jongens. We moeten gewoon, of je nou links of rechts bent, of, of bruin of blank, of weet ik veel wat. We moeten gewoon als Nederlanders samen, ongeacht je achtergrond, gewoon uh, samen optrekken voor een uh, betere maatschappij. En niet elkaar... Uh, ja, Roemer die zei het al, want ik heb dat filmpje nog bekeken. Ik ben nergens naartoe gegaan. Ik ben gewoon lekker hier en uh, hier thuis gebleven. Ik, ben, ik heb niet meegedaan met demonstraties. Want uh, ja, ik doe. deze, uh, <coughs> kijk, uh, Roemer die zei het al. We laten ons niet tegen elkaar opzetten hè? tegenover uh, ja, andere groeperingen of, uh, of andere mensen met andere geloof of wat dan ook. Want het lijkt wel uh, de VVD hier in Den Haag ook. Die zet zich nu al... Uh, die begint de PVV al voorbij te streven. Want ze willen nou wel moslims aanpakken hier in Den Haag. Alleen maar om een hoofddoekje of weet ik veel wat. Dan denk ik, ja wat is nou een hoofddoekje jongens? Ik bedoel, lekker belangrijk weet je wel. <lacht> ik bedoel vroeger, ik weet nog in de jaren zestig. Uh, toen het mode werd om als jongen of als man lang haar te dragen. Nou, daar werd wat tegenageerd zeg. En nou lopen diezelfde mensen die toen een jaar of 18, 19 waren... Die zijn nou rond of boven de 60 jaar. Die lopen dan nou bij als een heertje bij wijze van spreken. Ik denk, jongens, waar maken jullie je druk om? Het is alleen maar de buitenkant, weet je. Pak liever mensen om hun gedrag hard aan. Als ze zich misdragen. En niet kijken naar uh, de achtergrond of wat dan ook. Goed, we gaan daar verder niet meer over hebben. En uh, er is ook nog vandaag iets uh, vreselijks gebeurd in Den Haag. In de Gene Muidenstraat in Moerwijk. Vlakbij de Leijweg. Er is een... Uh, Explosie uh, plaatsgevonden in een flatgebouw en uh, volgens de berichten is er één doden gevallen en uh, ja hoe het ontstaan is waarschijnlijk door een gaslek en uh, ja dat is vanmiddag gebeurd uh, waarschijnlijk uh, ja de brand schijnen ze nog aan het blussen te zijn was een enorme brand daarna dus ja dat is vreselijk wat er gebeurd is natuurlijk. Maar uh, ja, goed, dat soort dingen zijn er allemaal de afgelopen weken gebeurd. Was er nog meer gebeurd? Oh ja, uh, mijn favoriete Nederlandse zangeres. Een van mijn meest favoriete zangeressen. Carol Emerald is zwanger. Hè? Ja, misschien wisten jullie dat dan. Maar ik heb dat al donderdag al bekend was. Dacht ik. Dag, donderdag of vrijdag. Maar goed, daar wil ik van afwezen. Die is zwanger. Helaas mag ik niks van dat draaien. Want we mogen geen commerciële muziek draaien. Omdat we geen Buma Stendra licentie hebben... Dus draai je alleen maar rechte vrije muziek hier op Eurostar Radio. Beste mensen, als je zin hebt, mag je in de chat komen. DJ.jaap. Via de chat kan je live in de uitzending komen. Je kan ook chatten als je daar zin in hebt. Maar ik zeg er met nadruk bij: het hoeft natuurlijk niet. Als je alleen maar wil luisteren, dan mag dat ook. Maar ik zou het toch leuk vinden als jullie meedoen. Met deze uitzending. We, we houden het lekker gezellig. We gaan niet uh, ja, over moeilijke, zware onderwerpen. We gaan iets lucht uh, uh, Als je als een je goed, goed uh, muziekinstrument kan bespelen. Of, of een gedicht. Of weet ik veel. Kom daarmee. Schaam je niet. Niemand kan je zien hier. De, de, want de webcam staat hier uit. <coughs> je bent trouwens toch niet zichtbaar. Dus we horen alleen je stem. En... Uh, als je iets leuks weet, een leuke mop of weet ik, het mag, mag allemaal hier, of, of, of je hebt het volk wat te vertellen, het Nederlands en het Vlaamse volk, want we, we zijn wereldwijd ontvangen, we, ja, iedereen die luistert wel mag luisteren, en we draaien natuurlijk ook uh, zo nu en dan een muziekje, en uh, nou ja, één keer in de week zijn we live in de lucht, dat is op zondag van 8 tot ja, 10 of 12, dat legt eraan hoe druk of het is, hoeveel belangstelling er is. En ik zie tot nu toe uh, nog niemand op de chat, behalve ikzelf. En die chatbot natuurlijk. En uh, ja, nou ja, op Skype uh, zie ik ook helemaal niemand aanwezig. Goh. Nou ja, goed, misschien komt het nog. We gaan eens, uh, uh, uh, ik denk dat we maar eens een paar liedjes gaan draaien achter elkaar. Maar dat kan hier allemaal. He, met uh, de computer kan je tegenwoordig, uh, ja... Weet je, ik heb uit bij een piraat gezeten. Ja, dat was een klein zendertje hoor. Tien wat geloof ik, met een uh, collega van me. En nog een paar, uh, paar mensen. Uh, heb ik toen uh, bij uh, een zender gezeten. Hier in Den Haag. En uh, dan gingen we elke week uitzenden, elke dinsdag. <laughs> Alleen maar op dinsdag zaten we in de lucht. En dan uh, hadden we ook een deel hadden we dan door de week opgenomen... ...en gedeeltelijk deden we het dan live. Dus we deden we vanaf vijf uur uh, dus een vooropgenomen programma... ...tot een uur of acht of zo... ...en dan kwam, uh, kwamen we dan live in de lucht... ...en dan uh, ja, tot, zeg maar, tot een uurtje of twaalf of zo. En er waren best wel wat luisteraars, we zijn er nooit gepakt... ...en uh, ja, we zijn niet zo heel lang in de lucht geweest... één of twee jaar of zo... En van uh, Ja, is de zender een beetje te zielig gegaan. En uh, die heette de Radio Eurostar uit Moerwijk. En uh, ja, voorheen heette wij hier op dit internetstation uh, Aloha Radio. En toen door, uh, ja, door een of andere technische uh, toestand... Uh, waar ik wou van server veranderen en door een of andere technische toestand. Toestand, kon ik de naam Aloha Radio niet houden? Ik dacht, nou ja, weet je wat? En toen dacht ik aan die zender terug waar ik uh, uh, voor gewerkt heb. Nou ja, gewerkt was natuurlijk ook een hobby, net als hier. En uh, <coughs> ja, uh, toen dacht ik, nou ja, om het nou Radio Eurostar te noemen. Ik denk, ik draai het om, Eurostar Radio. En zo uh, zodoende zijn we aan deze naam gekomen en uh, dat we alweer een jaar bestaan. Hè? Vanaf uh, juli, geloof ik. We, zijn wel, uh, we bestaan natuurlijk al langer natuurlijk. Want we zijn begonnen met Aloa Radio. En sinds juli heten we Eurostar Radio. Maar ja, eigenlijk ook liever Aloa Radio willen blijven heten. Want uh, ja, ik vind het... Uh, maar ja, goed, het is niet anders. De Eurostar Radio is ook leuk. Er is zelfs een Turkse uh, satellietzender, een tv zender die Eurostar heet. Dus... Uh, onze naam is niet helemaal onbekend. En er is ook nog een uh, radio Eurostar of Eurostar Radio. <coughs> dat heeft geloof ik met de Eurostar Express te maken. Tussen Engeland en Frankrijk. Maar daar hebben wij totaal niets mee te maken hoor. Dus uh, ja, ik zeg het uh, maar even. Nou weten jullie een klein beetje hoe, hoe we een beetje in elkaar zitten we draaien. Dus alleen niet commerciële muziek. Niet dat we dat tegen zijn, maar... Het kost heel duur om commerciële muziek te draaien. En om dat te bekostigen moet je reclame maken. Dat is zo'n toestand. Nou jongens, en ja, we doen het voor de hobby. We doen het voor de lol. We verdienen daar geen cent aan. En mocht je interesse hebben om voor ons uit te zenden... dan ben je van harte welkom. Dan kan je dus mailen naar... www.eurostaradio.nl en als je nog misschien andere suggesties hebt, zijn ze ook welkom. Oké, okay. nou mensen, we gaan de volgende nummer draaien. En uh, ja, dat heet The Alder Groove. En uh, is ook weer een keltisch liedje. Van Hudson is het. The meadow, grass is too and fro, thrushes Song. Surrounds a fawning dough drops of dew fast clinging to my feet, thinking of the ones I met those are me the long road traveled, hunger still ahead, longing for a Call my home, comfort to my woman till I let you back to the end of don't know on the pizza it seems that you don't Zou radio niet zijn als we ook geen muziek uit de balkan kan draaien... Hè? ...de Freak van Ango Orchester met Balkan Beach, ...ja, we draaien dus muziek van uh, hoofdzakelijk van jamendo.com... ...dat is echt de vrije muziek van uh, beginnende artiesten... ...en uh, ja, die komen uit, uh, ja, uit de hele wereld eigenlijk... Hè? ...het is een Franse website... ...en uh, er zitten heel veel Frans, uh, Franse artiesten op... die uh, met allerlei stijlen muziek, ook uit de rest van Europa en de wereld. Ook uit Amerika en uh, Polen, weet ik veel waar vandaan. En uh, ja, de muziek die een beetje in, uh, lekker in het gehoor ligt bij de luisteraars. Dat, uh, dat draaien we. Dus oké. Okay. Ja, het is nu half negen. En uh, we gaan eens even kijken of er nog wat nieuws is. We gaan even voor ons snuffelen hoor. Ik zie. Ik zie wat jij niet ziet. <laughs> we gaan eens even op de. Eens even kijken. Want we, we hebben ook nog, nog. Ja, dat moet ik even zoeken hoor. Um, wacht even. Dan moet ik even. Even wat uitvogelen. Dat had ik eigenlijk onder dat nummer moeten doen. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan gaan we eens even kijken op de sociale media. Want we hebben een eigen. Twitter. En uh, dat is heel makkelijk. Dat is uh, twitter.com. En als Eurostar-radio. Uh, dus ja, uh, laagstreepje. En uh, daar staat al het nieuws op. Uh, wat we zelf uh, erop zetten. Nou, en, uh, en daar heb ik zelf ook nog dingen die jullie helaas niet kunnen zien. Ik krijg ook nieuwsberichten binnen. En, kan, en soms deel ik het, soms niet. Nou, um, we zullen eens even kijken of er nog... Uh, ja, ik vraag me af of uh, of uh, Ajax en PSV, hoe dat verlopen is, die wedstrijd. Ik heb geen idee, hoor. Ja, ik heb geen idee, dus uh, als er iemand het weet. Ik zie hier helemaal niks erover. Ik zie Fox Sports hier. Nou, dat staat ook... Nu. Oh ja, het weer, jongens, de Bayernradar, het weer... Morgen overdag begint opnieuw nevelag, lokaal mistig en grijs. Dus in het krijgen we de zon te zien en het wordt gemiddeld 19 graden. Dat is globaal, hè? dus uh, ja, dat moet je ook maar afwachten wat het, uh, wat het allemaal wordt in Den Haag in omstreken en omstreken uh, of in de rest van het land. Maar goed, het is dus gemiddeld 19 graden. Op de hele nog 20, nou, het is alweer een graad minder. Nou, lekker hoor, jongens. Weer voorspellen kennen ze ook al niet. Nieuws in Den Haag, doden bij gasexplosie. En daar zijn geen Muidenstraat. Ja, dat is verschrikkelijk hè, dat dit gebeurd is. Ik heb het er net nog, uh, nog over gehad. In Den Haag is zondag een, do een dode gevallen. Ja, dan komt weer reclame tussen. Door een gasexplosie in een appartementcomplex in de Gene Muidenstraat. Dat liet de brandweer Hagelonde via Twitter weten. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Er zijn geen andere gewonden. Oké, okay, nou dat is dus via de website. Ik zal hem even noemen, want dan ben ik verplicht. Hetnieuws.in. Hetnieuws.in. Oké. Okay. Nou. Dus de bronvermelding doe ik er wel even bij. Maar ja, kijk, ik vind dat ik dit nieuws ook mag brengen. Want het wordt ook op Twitter en op dingen gezet. En uh, ja, oké. Okay, uh, ik, ik vertel alleen waar de bron vandaan komt. Dus, uh, nou, we zullen het niet meer over het weekend hebben met die... Uh, oh ja, we hadden ook nog een vredesloop in Den Haag. Dat is waar ook. Dat is uh, omdat het, uh, het vredespaleis bestaat 100 jaar... Zoals jullie wel weten. Nou. En. Uh, daar hebben ze een loop gehouden van zoveel kilometer. Dus. Uh, Oké. Okay, nou, De rest is allemaal weer. Uh, gaat al om, uh, weer terug naar de demonstraties. Daar gaan we het niet meer over hebben. En. Uh, goed. Uh, Oké. Okay, uh, ik lees hier dat uh, voor de Haagse luisteraars. Bus 23 in de richting Kijkduin rijdt inmiddels weer de normale route. Ter hoogte van de. Rovens Stijnlaan. Oké. Okay, nou, dat is dan uh, via de Twitter van HTM Personenvervoerreisinfo. Van de Haagse tramwegmaatschappij. Goed. Nou, jongens, ik lees helemaal niks over. Ajax en PSV, jongens. Wat is de uitslag van Ajax en PSV? Nou, zo even kijken of er nog mensen op de chat zitten. Hij staat wel aan hoor, maar. En uh, nou ja, op uh, Skype gebeurt er op dit moment ook nog niets. stond Eredivisie na zeven speelronden. Hey, dat is interessant. Die gaan dus... Hey, oh, ik denk wat hoor ik. Uh, de voetbalflitsen. kom. Gaan we ze even voorlezen. <coughs> Zijn jullie ook een beetje op de hoogte? Als je er tenminste in geïnteresseerd bent. Nou, PSV die staat nu natuurlijk weer bovenaan. Ja. Dan Volle, derde FC 20 En uh, Feyenoord staat op 8, Ajax op 7. En waar staat Ado? Op 17. Poeh, nou, nou, nou, nou, nou. Mogen ze wel eens wat beter doen dan, hè? Die Ajax, uh, of die uh, Ado. Uh, <laughs> goed, nou <coughs> nah, goed voor PSV. Uh, die sterk, uh, de sterkste op dit ogenblik in de divisie van 22 september. 2017, dat allemaal goed. Nou, mensen. Ja, lekker belangrijk, misschien. Dus zult u denken. Stond er de visa bij FC20 bij PSV? Oké, okay, wacht. Ik ga ook dat ik hier wat zie. Ik zal eens even kijken, hoor. Oh, oh. Volgens mij heeft. Uh, ja, hij. Hey. Volgens mij heeft PSV gewonnen met 4-0 van Ajax. Oei oei oei oei oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Nou, zeg. Ja, ja. Koeku. Nou, 4-0 zeggen complimenten aan ploeg. Ja, maar. Is dat PSV die gewonnen heeft dan? Oké, okay, oké, okay. <coughs> PSV heeft met 4-0 gewonnen van Ajax. Oké, okay, heel vervelend voor de Ajax-fans en uh, leuk voor de PSV aanhang Nou ja, goed. Nou goed, dat was het dan he, eigenlijk. Ja, ja, koppositie overgenomen. PSV Ajax bij rust nog toepuntloos. Opstelling per op. Oh, ja, jongens. Dat is dan van de website van PSV zelf, dan, hè, wat ik hier zie. Nou, eh, mensen. En op mijn werk was nog een Ajax-fan. Die zei, ja, Ajax gaat het redden hoor. Ja, ja, nou je ziet het. Ze hebben het toch niet gehaald, maar ze ja, zeggen voor de Ajax fans volgende keer beter. Dus nou, eh, ja, Ado, eh, ja. Ik weet niet wat, ah, ik vind het allemaal best, joh, ik ben niet zo'n voetbalfiguur, uh, maar ik heb uh, proberen te kijken, via internet is niet gelukt, de, de wedstrijd van PSV Ajax, het is niet gelukt, want dan moest ik weer een, een aparte speler downloaden en dan had ik geen zin en ik denk ik heb al zoveel rotzooi op mijn computer staan, daar wordt je alleen maar trager van, dus ik denk nou dan, dan maar niet kijken, ik had ook naar de radio kunnen luisteren, maar ja. Ik was natuurlijk ook wel een beetje met de uitzending bezig. Met de non-stop uitzending dan. Omdat het een beetje in de gaten houdt houden of dat allemaal wel goed loopt. Ik zie nog, uh, ja, op de chat kan je eens lekker meedoen als je zin hebt. Ik zie wel een aantal mensen hier uh, op uh, de Skype zitten. Die online zijn. Ik zeg niet wie het zijn. Maar dan moeten ze als ze zin hebben zelf maar bellen. Uh, even kijken hoor. Wat hebben we nog meer, jongens? We hebben nog zoveel meer wat ik jullie kan vertellen. Maar ik denk dat ik jullie niet wil, te veel wil vervelen met alleen maar gekwek. We gaan gewoon een liedje draaien. Doe maar weer een keltisch liedje. Ja, en de volgende heet. Uh, the Wind That Shakes the Barley. En die is. even kijken. Ja. The Wind That Chase, The Birdie. Er zag geen titel bij of naam van de band. Maar het zal wel goed zijn. Ik weet dat er leuk liedje is, want ik heb ze allemaal van tevoren beluisterd. The Wind That Chase, The Birdie. I sat with valley green. I me with my true love. My sad heart, it was. Storm between the old love and new love. The old far heart, the new that made me think on a yearlund While soft the wind blew down.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 I've gained the doorlands hollow And let my true loves Glick old carps Where I both soon must follow And o'er her grave I wander dear No night and morning With a break in the heart when I right hear the wind that takes the barley. Nou, mensen, dat was. Uh, weer een prachtig liedje: The wind that takes the barley. En ik weet niet wie de zanger of zangeres is. Maar goed. <tieft> wat, uh, ja, daar zat ook geen artiest bij. Raar, hè? Oké. Okay. Nou, mensen, we gaan eens even kijken wat... Uh, ja, we hebben verder op, uh, op de chat zit ik te zoeken. Of te kijken. Die staat gewoon aan hier, maar... Nou, de... is goed. Dus jullie kunnen gewoon bellen als je er zin in hebt. En als je daar geen zin in hebt... Uh, ja, Lars zat alleen. Is dat ook prima. Uh, ja, de uitzending van vorige week, <tiedacht> ja dat is eigenlijk niet zo gelopen eigenlijk als ik had gewild van de uitzending van, uh, van 15 september. Ja, dat de <tiedacht> achteraf gezien denk ik, jezus jongen, Ja, japi, maar goed, <tiedacht> ik denk dat mensen die het gehoord hebben wel weten. Maar daar ga ik verder niet meer over uitdraaien, maar ik heb me schandelijk gedragen. Oké, okay, goed. Nou, we gaan, we gaan weer verder gewoon met de volgende liedje. En laten we een paar liedjes draaien tot er iemand gaat bellen, want uh, ik word een beetje schor hier zo in mijn keel. En uh, goed, laten we wat, wat van Sunset draaien. Sunset heeft ook van de week iets, iets uh, gemaakt en uitgezonden ook via Ridder Radio en, mag het gebruiken van haar we moeten alleen even kijken waar, welke was het nou ik weet het niet meer ik zie er, bij sommigen staat er een datum bij nou weet je wat ik neem die, uh, even kijken hoor ik heb die van vorige week ook want die heeft ze me toegestuurd oh wacht even, ik zie hier even kijken hoor ik zie hier iets staan van 2013 mashup mashup 7, 13 is de meest recente. 7, 2013. Maar, ja, even zoeken. Nou, weet je wat, dan draagt hij van 7 wel. Made by Sunset. Fashion Mix heet dat. En dan gaan jullie nu naar Luisteren van Sunset. En die is van jullie dit jaar. <middels> Dati, dati, dati, dati, te dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, ti da dati, dati, dati, dati, te dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, dati, Jokes and locks. How her hair is fair and yellow. No one's beauty can surpass. ik ga er mee stoppen. Er zit niemand op de chat. Er zit niemand op de Skype. En er luistert ook niemand. Dus ik ga er lekker mee stoppen. Ik heb er geen zin meer in vanavond. Nou, Misschien volgende week zondag, 29 september. Maar uh, geen ballonstelling zonder van mijn tijd. Dus uh, nou, ik hoor jullie nog wel een keertje als ik... Uh... Goed, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren als je geluisterd hebt. En misschien tot volgende week. Radio. Je luistert naar Eurostar Radio.